Jan van der Putten met het NOS Journaal. Studenten die ontevreden zijn over het onderwijs in coronatijd... willen geld terug van hun universiteit of hogeschool. Een petitie met die strekking is al door 6.000 mensen ondertekend. Tijdens de coronacrisis volgen studenten aangepaste colleges online. Ook na de zomervakantie worden de meeste colleges nog op afstand gegeven. Volgens de initiatiefnemer van de petitie verliepen de colleges erg chaotisch... en waren docenten en professoren onbereikbaar. De noord ierse oud-politicus John Hume, die vanochtend overleed... wordt alom geprezen voor zijn werk. De Britse premier Johnson spreekt van het verlies van een groot man. En een politieke reus die een einde maakte aan het bloedige conflict in Noord-Ierland. De eerste premier Martin roemt hem als een grote held en vredestichter. Hume was een van de drijvende krachten achter het vredesakkoord van Goede Vrijdag... dat in 1998 een einde maakte aan de gewelddadige strijd tussen protestanten en katholieken. De katholieke Hume kreeg daarvoor samen met de protestantse leider David Trimble de Nobelprijs voor de vrede. John Hume werd 83 jaar. De toekenning van subsidies voor het Fonds Podiumkunsten is een tegenvaller geworden voor theaterproducenten. Van hun subsidieaanvragen is nog geen 40% gehonoreerd. Ook festivals die vorige keer wel subsidie krijgen, zoals Noorderzon in Groningen en de Internationale Opera Dagen in Rotterdam, krijgen dit keer niets. Het Fonds had 21 miljoen euro aan Rijkssubsidie te verdelen. Voetballers in de Britse Premier League kunnen komend seizoen een rode kaart krijgen... als ze een tegenstander of een scheidsrechter opzettelijk in het gezicht hoesten. Volgens Engelse media heeft de voetbalbond FE dat vastgelegd in een protocol. Dat is gebaseerd op de overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook spugen naar een tegenstander of arbiter zal worden bestraft met rood.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon zee, Zon zand, zand, Dit is is zomer zomer ZFM. zand, Met... What's the sense in sharing this one and zand, and zand, zand, zand, zand, zand, zand, zand, So bij de Zandvoorts Radio. We zijn er weer tussen 2 en 5 vanuit de studio aan de Torweg 10A... ...en we begonnen lekker met deze classic van de Candy Staten... ...en Young Hearts Run Free. Inderdaad, even na twee uur op zaterdagmiddag... ...dat betekent Zandvoort op zaterdag. En hij zit tegenover mij. Goedemiddag Albert-Jan en uh. hallo luisteraars. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en goedemiddag kijkers. U ziet mij niet, maar ik ben er wel. Uh, ja, weer live drie uur lang, Zandvoort op zaterdag. Nou, we hebben uh, een gevarieerd uh, programma weer voor u uh, samengesteld. Uh, en wat gaan we natuurlijk allemaal doen? Ja, Jij is uh, even vraag, ben je gisteren naar het strand geweest of niet? niet? Kun je niet? Nee, hè? nee, nee druk hè? Nee, druk, ik, druk, niet normaal. Nee, echt. Uh, maar goed, uh, we kijken daar straks nog wel even op terug. Uh, het was natuurlijk uh, exorbitant warm, om het zo maar eens te zeggen. En, maar ik moet zeggen, ik was in de namiddag uh, zat ik gewoon thuis op een balkonnetje. En ik uh, keek samen met mijn vrouw door de Van Spijkstraat En ik uh, kon constateren dat het heel erg rustig was. Ja, hoe kan dat nou? Ja, en uh, uh, geen, geen, geen spanningen, geen uh, buschauffeurs die werden tegengehouden. Nee, maar ja, in ieder geval, zandvoort was afgesloten op dat moment. En het was eigenlijk alleen maar Zandvoert uit. En uh, de rust keerde weer in de Van Spijkstraat. Maar het was uh, s'morgens wel een chaos, hoor. Met oude Duitsers die parkeerplekken zochten. Bussen die, waar auto's tegenover stonden. Van ga jij aan de kant of ga ik aan de kant. Ja, wie is de sterkste? Uh, mensen over, uh, niet over, de, uh, we hebben daar geen fietspad. Maar wel gewoon trottoir. Maar ja, dat is dan een fietspad geworden. Zowel voor scooters, motoren als, uh, als fietsers. Dus uh, nee, het was een chaos uh, s'morgens. Maar s'middags was de rust uh, wedergekeerd. Dus uh, het feit om de dan in zo'n situatie dicht te gooien... is wel verstandig. Heel mooi. Nou, we hebben het er uh, straks uh, verder over. Uiteraard. Een druk programma vanmiddag, want er wordt gereest op het circuit. Ja, ja perfect. Uh, Willem van Densen, onze, onze vaste commentator voor circuit. Nou, die is weer terug van vakantie. En, uh, ja, het was de, hem wel aan te zien. de, race, de broek aan, helemaal, de helemaal klaar voor. We zijn weer begonnen. En uh, dit weekend, uh, vorige week hadden we natuurlijk een japfest uh, van de Japanse auto's. En uh, dit weekend hebben we een driedaagse uh, race-evenement op het circuit. Het is vrijdag begonnen en het duurt tot en met zondag gratis te bezoeken trouwens. Mocht u in standvoort zijn en het circuit wat dichtbij willen bekijken... bekijken dan uh, kan dat en dan bent u van harte welkom op het circuit. Tijdens de DNRT uh, races, uh, Super Race Weekend noemen ze het ook wel. Drie dagen lang uh, racen en coureurs. Uh, Laten we zeggen, auto's met een laagdrempelig budget. Om het zo maar eens te zeggen. Een, een, een, een vrijwillige, mensen die dat graag als hobby doen. Dus veel races, veel activiteiten. En uh, om tien over drie gaan we even schakelen met onze verslaggever Willem. Want die is dan op het uh, circuit aanwezig. Voor een sfeerverslag. Dan gaan we natuurlijk. Blijft het zo? Ja, ik heb het weerbericht vanmorgen uitgeprint. Maar ik geloof dat het nou. Als je nu naar buiten kijken, al, al, alweer achterhaald is. Maar dat heeft alles te maken met die zeedamp. Uh, blijft het zo, wordt het zo. Uh, ik hou me hart alweer vast voor eind volgende week trouwens. Want dan uh, gaan de temperaturen weer omhoog. Dus ik ben uh, benieuwd wat u van het weerbericht vindt uh, om half drie. Ik ben ook heel erg benieuwd. Uh, verder, het dier van de week. We hadden Babs die alleen het, uh, in, het, uh, in het dierenthuis zat. Maar nu is er weer nieuw binnengekomen. Rex, maar die naam moet jou wat zeggen. Rex heeft al eerder in het uh, ja, in klopt, dierenthuis klopt. gezeten. Maar, maar die... geen, uh, geen plekje gevonden. Ja, die had een plekje, maar die is dus weer terug. Dus uh, we gaan uh, vandaag aandacht schenken aan Rex. Gedicht van de dag. Ja, op veel verzoek herhaal ik het, uh, uh, het prachtige gedicht. Zij is mooi om kwart voor vijf. Goed, uh, race-spectakel. Uh, na het weerbericht ga, uh, herhalen we even het interview... wat Irene de Jager van uh, ons programma Goedemorgen Zandvoort vanmorgen had. Met circuitdirecteur Erik Weijers. Over het opstarten van alle activiteiten... En natuurlijk hoe zij ook die periode van de corona zijn doorgekomen. Quarto 4 hebben we een pitrapport met de uitslag van de kwalificatie van de Formule 1 in Silverstone. Die wordt vanaf 3 uur tot 4 uur verreden. En verder wat verder nog ter tafel komt. Een gevarieerd en vol programma. Actueel. En, uh, ik zou up to zeggen, date. Up to date. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar de enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. We hebben er weer zin in. Drie uur lang op de Zandvoortse radio. Met uiteraard naast de informatie ook heel veel lekkere muziek. We hebben heel wat meegenomen hoor. Zo ook deze single van Crowded House. En Don't Dream It's Over. There is freedom within. There is freedom without. Try to catch the Ik hoop dat het goed gaat met onze weerman Lex van Horen. Lex, deze draaien we speciaal It's voor jou. A on a and it like a song. I want more berries En het summer feeling It's zo so wonderful en warm. Sounds just like a song I want Ook de nieuwe hit, zou je zeker langskomen op de zaterdagmiddag. Dat was uh, Waterman Sugar. Het is uh, 18 over 2. albert zit er klaar voor. Heel veel nieuws. Uh, er is weer heel wat gebeurd. Afgelopen week. Ja, en dan met name natuurlijk gisteren en zo. En, uh... Nou, dat bewaar ik voor, voor straks. <laughs> Zomaar eens te zeggen. Nee, gewoon een beetje een week, weekoverzicht. Maar ondanks de coronamaatregelen... heeft de stichting lhbt zee toch een alternatief programma voor Pride at the Beach uh, georganiseerd. Hoogtepunt, als je daarvan kan spreken, was natuurlijk de mini Pride Walk... die afgelopen maandag door het centrum van Zandvoort trok. De Pride Walk ging afgelopen maandag vanuit Oud-Noord door de Zeestraat... naar de boulevard in de Vauvage waar een paar dansjes werden uitgevoerd. Over het Badhuisplein, waarna uiteraard via de regenboog Zebra Pad... werd overgestoken naar de Kerkstraat, ging het gezelschap naar het Raadhuisplein... waar al, al waar wethouder Raymond van Haafden de groep op de bordes van het raadhuis ontving. Begitten van eigen van het Wapen van Zandvoort... heeft de Pride at the Beach wisseltrofee in handen gekregen... van wethouder Raymond van Haafden. Dit vanwege haar inzet voor de Pride... vanaf de eerste Pride at the Beach in 2017. De opvolgende jaren zijn zij samen, eh, heeft zij samen met... Susanne Jansen van Amsterdam Beach Hotel Zandvoort... en Marcel Buscher van Rabbel... het gasthuisplein tijdens de Pride op de kaart gezet. Het kunstwerk is gemaakt door Maria van Dongen en mag een jaar bij Brigitte aan de muur hangen. Daarna mag Brigitte het uitreiken naar de volgende Pride ondernemen. ondernemer. De coronamaatregelen bij Albert Heijn in het centrum van Zandvoort zijn sinds afgelopen dinsdag weer aangescherpt. Het toenemende aantal klanten in de supermarkt, vooral tijdens deze zomerweken, heeft ervoor gezorgd dat de anderhalve meter norm in gevaar kwam. De directie van de supermarkt heeft mede op basis van de klantenfeedback... dan ook direct weer vloermarkeringen en looprichtingen aangebracht. Hiermee is in een één opslag duidelijk hoe de anderhalve meter gehouden kan worden... ten opzichte van andere klanten. Bij de hoofdingang is nu een afscheiding gemaakt tussen de twee looprichtingen... waardoor de kans op spooklopers... ik denk dat dit dat het woord van het jaar wordt... de kans op spooklopers geminimaliseerd wordt. Ook is het gebruik van een winkelmand of wagen per persoon nog steeds verplicht. De directie geeft aan bezig te zijn om dit nog bij de toegangshekjes in verschillende talen te communiceren. Het blijft belangrijk dat we ons allemaal aan de maatregelen proberen te houden... om de kans op een nieuwe uitbraak te voorkomen. Helemaal nu het toeristenseizoen hier in Zandvoort toch echt begonnen is. Het was een niet-alledaags gezicht. Een lijnbus van Connection die werd afgesleept. Willem Paap maakte er zelfs een foto van en die kunt u terugvinden in de Zandvoortse Courant en zond deze daar naar de krant. Op woensdag 29 juli omstreeks twee uur... stond het, bushalte, uh, stond het bij de bushalte aan de Louis-Davenstraat... een connectionbus met buspech. <coughs> deze pechhulp werd ingeschakeld. De, dit keer verscheen niet het bekende gele busje van de AWB, maar een enorme geel gevaarte met veel grotere, dikkere wielen... waarbij de bus zelfs in het niet verdween. Op de, in de uh, indrukwekkende sleepwagen zaten takels... ...en andere toeters en bellen waarmee de bus kon worden geborgen. Dan even een, uh, over, uh, afgelopen terug naar gisteren. De combinatie van tropische temperaturen, hoogwater in de middag aflandige wind... ...en zeer sterke stroming zorgde ervoor dat de vrijwillige lifeguards... ...naast het vele preventieve werk tot nu toe al ruim 100 keer in actie moesten komen. Naast vele kleine EHBO-gevallen en een aantal grotere EHBO-inzitten... ...werden 23 zoekgeraakte kinderen teruggevonden. Daarnaast was vooral veel inzet op het water nodig... Ook in de avond is het druk, was er nog altijd druk op het strand... en werd vanaf beide posten nog hard gewerkt. En vanmorgen waren er vier legerhelikopters Ze hebben... vanochtend bij de Helder. En in Noord-Holland een laatste eerbetoon gegeven... aan de twee Nederlandse militairen... die eind vorige maand omkwamen bij een ongeluk in de buurt van Oruba. De helikopters drie van het type Apache en één Chinook... vlogen vannacht, uh, vanochtend in een zogenaamde -man formatie. Hierbij werd er een V-vorm geworden gevlogen. Tussen 11 uur en 12 uur vlogen de formatie meerdere rondjes boven Den Helder. En op Texel en in Noord-Holland. En uh, wellicht dat jij dat morgen ook gezien hebt. Nee, vanmiddag kwamen ze langs. Oh, ja, dat ja. was uh, na, na, na 12 uur inderdaad. Ja. Dat, uh, Tot zover. hierover, voorts. Dankjewel albert -Jan. dat was het uh, nieuws in het kort. Uiteraard uh, ook na te lezen op onze ZFMF. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu, hè. De Play Store, App Store en Windows Store is hier gratis beschikbaar. Zoek even onder ZFM Stanvoort en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Als morgens vroeg, er haar nog in een waaier licht. Ze rekt zich uit, de huid is zacht en bezweet. Als morgens vroeg, haar dag begint voor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 Gaan gaan. En de... hele popmuziek van Hans de Boy was dat en thuis ben. Ja, ze dadelijk het weer bericht. Ja, een beetje zeedamp hebben we op dit moment hier in Softworks. Wat gaat het weer de komende dagen horen? Je hoort, dat ze dadelijk van albert Dan naar Dijs van Omi en de Cheerleader. When I my, one is my queen Yeah, All these other girls are tempting But I'm empty when you're meedansen met deze single van Omi, You're the cheerleader. Het is bijna half drie, tijd voor het weerbericht. Ik ben heel erg benieuwd of we weer van die mooie dag gaan krijgen als gisteren, Albert jan Het was een weerbericht wat we hedenmorgen is gemaakt, dus er staat niks in over zeedampen, dus enigszins ruimdenkend weerbericht, om het zo maar te zeggen. Het is vandaag wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Daarbij is ook kans op onweer. Vanmiddag blijft het wel droog en schijnt ook af en toe de zon. Het wordt maximaal 25 graden en er waait een matige westenwind. Morgen is ook kans op een bui, maar geregeld schijnt dus ook de zon. Er waait een matige westen tot noordwestenwind en het wordt 21 graden. Na het weekend is het eerst wisselvallig zomerweer. Tot halverwege de week is dagelijks kans op buien... De temperatuur stijgt maandag en dinsdag naar 20 à 21 graden... en woensdag kan het alweer 23 graden worden. Normaal is het begin augustus ongeveer 24 graden. En vanaf donderdag is het droog, vrij zonnig... en ook weer duidelijk warmer zomerweer. De temperatuur stijgt naar zomerse waarden van tussen de 26 à 28 graden. Aldus Rico Schreuder. Dankjewel, je dan wel, het gaat dus weer warmer worden. Ja. www.ricoweer.nl, daar kan je het weer volgen voor de komende dagen... En uh, ja, nou ja, dan gaan we maar weer uh, dit in, uh, Albert-Jan. Ja. Ben je er klaar voor, of niet? Ja, ja, ik, ik ga in een, een zelfvoorgestelde uh, lockdown brengen. Oh ja, ik. nee, goed idee. Ja, nee, ik ben niet zo verhaal. Uh, <laughs> dan was het weer. je en Zalvoort. En er zal wel alweer heel erg uh, druk gaan worden, ook hier uh, in Zalvoort. Uh, iedereen die denkt dat uh, zeewater corona geweest, hè? Ja, dat heb je ook nog. Maar dat is niet zo, nee. Deze hadden we al een hele tijd niet meer gedraaid op de Salvoorts Radio... dus vandaar hebben we weer eens onder het stof vandaag gehaald... Robin Dickhodee en de Blurred Lines. Zo dadelijk uh, ga je luisteren naar een herhaling van het interview... wat uh, Irene de Jager vanmorgen had met Erik Weijers van het circuit... want daar wordt inmiddels gereest... en daarover straks ook meer van Willem van deze. Maar eerst zo dadelijk dus uh, Erik Weijers over de DNRT... several times uh. listen to it from a location midway between the loudspeakers uh. one two three face We waren niet de, de sterkste jaren, kwamen muziek de jaren 90. Maar zo nu en dan kwam we er wel een uh, leuk plek uit. Zo deze van uh, Lisa Lisa en de Cult Jam, joh, de let's the beat hit him. CFM Race Radio, pit report. report. Ja, eigenlijk uh, zijn wij.. Uh, deze zaterdag echt een klein beetje race radio, albert -Jan. Ja, het begint allemaal weer te komen, hè? Ja, ja, ja, ja want uh, inderdaad, we hebben natuurlijk uiteraard uh, vandaag de kwalificatie van de Formule 1. Ja, om drie uur van drie tot vier, dus kwart over vier een uh, samenvatting van die verreden kwalificatie. Maar ja, voor, je zei het al, vorige week hadden we het uh, japfest, om het zo maar eens te zeggen. Uh, groot evenement met Japanse auto's op het circuit Zandvoort. En uh, dit weekend een 3000 race evenement van de DNRT. Dus uh, ja, de activiteiten komen weer. Daar mogen mensen gewoon naartoe uh, als ze willen. Gewoon, uh, even kijken, uh, het is de, de paddock is uh, vrij toegankelijk en de hoofdtribune is vrij toegankelijk. Ja. Parkeren kost wel een tientje. Maar je kan gewoon weer kennis maken met het vernieuwde circuit... mocht je dat nog niet hebben gedaan. En het mooie is, uh, ja, het is uh, DNRT, hè. Dus uh, jij zei het al inderdaad, voor, uh, voor mensen die toch de mogelijkheid krijgen... om uh, te racen tegen uh, een redelijke budget. Ja, klopt. En uh, uh, uh, ja, dat is gewoon, uh, gewoon een leuke race. Dus normaal gesproken hebben we die in het paasweekend. Dus ze spreken zo, <laughs> zo rond 20 april. Dus we zijn ja. een beetje over tijd, uh, uiteraard, ja, een, een april, door de corona. Slechte 1 april grap. Ja. Maar uh, nee, god, het, het, het, het komt weer wat op. Leven. Natuurlijk werden de racedagen van uh, Blekenmolen ook al. Uh, en waren nog wat andere presentaties en businessbijeenkomsten. Maar goed, het begint weer uh, uh, langzaam maar zeker weer uh, tot leven te komen. En daarom was Erik Wijers vanmorgen ook de gast bij Goedemorgen Zandvoort. En uh, presentatrice Irene de Jager had met hem uh, daarover een, uh, een gesprek. We gaan nu praten met Erik Wijers van het circuit. Goedemorgen, Goedemorgen. Erik. Goedemorgen. Ja.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 of geannuleerd naar later dit jaar of helemaal uh, van de kalender geschrapt. Uh, maar dit weekend, uh, ja eigenlijk uh, dan voor het eerst dat uh, ja zeg maar de nationale kampioenschappen uh, voor de amateurauto'sport in Nederland, ja dat die hun eerste wedstrijden van dit jaar uh, rijden. Ja. Uh, normaal, doen, normaal doen ze dat een beetje eind maart, begin april rondpazen. En uh, ja, dat is dan nu uh, nu pas uh, op uh, het eerste weekend van augustus dat ze dat eerste races hebben. Maar het is heel fijn om iedereen weer te zien. Uh, ja, het is voor heel veel mensen natuurlijk ook voor de eerste zeg, wedstrijden op het vernieuwde circuit kunnen rijden. Ja. En uh, ja, iedereen is, is blij dat het, weer, dat, het weer, dat het weer een beetje begint. Ja, ze zijn allemaal blij gezichten op het circuit te zien uh, daar. En uh, ja, ook, ook heerlijk het geluid weer van het circuit ouderwets uh, zou ik haast bijna zeggen. Ja ja ja, ja, ja, ja. Maar goed, dat is dit weekend. Wat zit uh, er uh, uh, zeg maar de komende weken in de planning?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 Ja. Nou, die is nooit, uh, die is eigenlijk nooit uh, uh, van de kalender geweest. Hè? Of uh, omdat we ja, dat het al na 1 september gepland was. Uh, het wordt wel een beetje een ander evenement dan dan, dan de afgelopen jaren. Uh, ja, we mogen natuurlijk wel wat publiek toelaten, maar in beperkte mate. Uh, uh, de, ook uh, bepaalde zaken die we altijd organiseren met een podium. Uh, natuurlijk de parade naar Zandvoort, naar het centrum Statenhaven. Ja, dat gaat allemaal niet plaatsvinden, want ja, dat is... Ja, wel jammer. Ja.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 Zaken waar we normaal, ja, wij normaal geen rekening mee houden dat je dicht bij elkaar staat. Dat proberen we nu zo goed mogelijk te organiseren. Al op de schermen, bij de inschrijving. Er worden ook al heel veel administratieve handelingen die vroeger hier fysiek op het, op het terrein plaatsvonden. Die vinden nu eigenlijk digitaal plaats, want vooral hè, dus dat je mensen elkaar niet hoeven te zien. Uh, nou, we zorgen ook bij de toiletten uh, uiteraard he, dat gewoon, uh, de capaciteit dusdanig is ingericht dat mensen ook niet te dicht bij elkaar komen. Overigens de, de streep op te voeren. Ja, eigenlijk zoals je dat in heel Nederland nu tegenwoordig ziet, he, ook daar zijn wij helemaal op ingericht. Ook de helft van de.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 Ja, dat, dat heb ik ook gehoord van een, van een aantal deelnemers die op een gegeven moment niet, niet verder kwamen. Eh, dat, ik denk dat dat ook wel even gebeurt. Nou, misschien is dat maar, misschien in het begin eh, van de hectiek van de afsluiting geweest. Ja. Eh, Laat we het alleen maar voor elkaar dat daar is, denk ik ook alweer wat soepeler mee omgaat. Maar ja, je, je kan natuurlijk net slecht treffen. Ja. Eh, dat je dan niet verder komt. En ik begrijp dat dat heel veel frustratie geeft, maar ja... ja.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 Zeker ja, weten, ja, ja, ja. Goed, nou, fijn weekend nog en uh, graag tot de volgende keer. de jaren 80 van Wax Rides Between the Eyes. Daarvoor trouwens de jarige Job van vorige week, Erik Wijs de circuit-directeur. En dan gaat het over dat, dat ze weer begonnen zijn met racen... en met de DTM. En daar hebben we ook nog straks in het volgende uur... uitgebreid aandacht aan, Albert-Jan. Wat dan? Toch? DTM? Ja, nee... Oh, zei ik DTM? Ja, je zei DTM. Nee, DNRT. Nee. <laughs> Oké, okay, nee, nou ben ik er weer. Ja, ja, nee, We gaan om tien over drie live schakelen... met onze vaste circuitcommentator Willem van Densen. En die gaat om tien over drie eens even vertellen... hoe de sfeer en hoe het gereest uh, wordt op het circuit Zandvoort. Het evenement is gisteren al begonnen... En nu nog tot en met zondag in de namiddag. 10 over 3 live uh, commentaar vanaf het circuit. En uiteraard ook de kwalificatie van de Formule 1 race van morgen. Dus regen genoeg om gezellig te blijven luisteren naar de Solvors Radio. Hier is de nieuwe Shepard. Kurtens open scared to get up on the stage second guessing no way that I could have played I was fearing blank stares and empty chairs <laughs> then you found me and pushed me into the light all around me the crowd was coming like I got lost in your bright color dream so I'm never gonna waste my love on eigenlijk ...bijna niet wisten dat dit een hele grote hit gaat worden. Hij komt eraan door de nieuwe zingel van Shepard. En die heet Symfonie. Ja, het is drie minuten voor drie uur. Goedemiddag trouwens. Einde van uur één van Zandvoort op zaterdag. Zet zijn en Jan en ik nog twee uur lang uiteraard. Met in de tweede uur heel veel race radio op de Zandvoorts radio met onder meer de kwalificatie van de Formule 1. En de dnrt races op het circuit Force met Willem van Deze, die daar ter plekke is. Hier is Hey en Roses.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 Studenten die ontevreden zijn over het onderwijs in coronatijd... willen geld terug van hun universiteit of hogeschool. Een petitie met die strekking is al door 6000 mensen ondertekend. Tijdens de coronacrisis volgen studenten aangepaste collega's... ...voor de afwijzing was dat al eerder asiel was aangevraagd in Spanje. Omdat de omstandigheden in Spanje volgens de familie erbarmelijk waren... ...kwamen ze naar Nederland. Volgens het COA komt het niet vaak voor... ...dat een jong kind zichzelf van het leven berooft in een opvanglocatie. Een vrouw van 30 uit Haaksbergen wordt ervan verdacht dat ze haar pasgeboren zoontje heeft vermoord. Dat bleek vanmorgen tijdens het begin van de rechtszaak. Het openbaar ministerie gaat ervan uit dat ze haar baby met de ceintuur van haar badjas heeft gewurgd. De vrouw was niet aanwezig bij de zitting. Eerder zei ze dat ze zich niets kan herinneren. Ze was eerder al... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.